Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Tijdens de brand bij Chemiepak heeft de communicatie met pers en publiek volledig gefaald. Staat in een conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De gemeente Moerdijk en de twee veiligheidsregio's stemden de informatie niet op elkaar af. Daardoor ontstond de indruk dat niemand het overzicht had en dat er misschien wel informatie werd achtergehouden, zeggen de onderzoekers. Verder werkte de website crisis.nl en de publiekstelefoon niet. In het gekapsijsde cruiseschip bij Italië zijn opnieuw lichamen gevonden. Volgens de kustwacht werden de lichamen van twee oudere mannen gevonden achterin het schip bij een verzamelpunt voor noodsituaties. Het dodental van het ongeluk met de Costa Concordia is daarmee opgelopen tot vijf. De andere doden waren twee Franse toeristen en een Peruaans bemanningslid. Die zijn waarschijnlijk verdronken toen ze vrijdagavond overboord sprongen omdat het cruiseschip kapseisde. Er worden nog vijftien mensen vermist.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 In de haven van Vlissingen is een dode vinvis gevonden. Hij was nog jong, ongeveer 8,5 meter lang. Een volwassen vinvis kan 20 tot 30 meter worden. Deskundigen van het Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden gaan morgen naar Vlissingen om het dier te ontleden. In Nederland spoelt maar zelden een vinvis aan. Vorig jaar ontdekten vissers onderweg naar Rotterdam dat ze er een op de boeg van hun schip hadden gespiest. Het weer, het koelt stevig af. Vannacht gaat het in bijna het hele land licht vriezen.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 Welkom bij Inspiratie Radio. Wij zijn Herman Harms en Mario van der Lille. En zometeen komt Richard Buitenhek nog en onze speciale gast van vanavond. De gast van vanavond is Peter van Kan. Hij is muzikant, gitarist, mantrazanger, organisatie van onder andere Eigentijds Festival, Winterfestival, Lelands Festival en meer van dat soort dingen. Ik denk dat ik eerst de luisteraars een heel gelukkig nieuwjaar wil wensen. En dat alle dromen uit mogen komen. Heb jij ook een nieuwjaarswens? Ik heb een nieuwjaarswens. Okay. Ja, ik uh, ga het jaar van wellness meemaken. Ik ga eens even lekker goed voor mezelf zorgen. Veel zonnetjes pakken. Lekker op het strand liggen. Helemaal lekker. En inmiddels is Roy hier ook. Roy, wie is jouw wens? Mijn wens uh, is dat het weer een heel mooi evenementenjaar mag worden. Daar ben ik ook met een je eens, ja. ja. We <laughs> en... hebben heel veel regen gehad afgelopen jaar. Ja. En eh, het wordt nu wel tijd dat het gewoon eh, mooi gaat worden. Ja, Hoor. mooi van, met weer, maar mooi van evenement ook. Ja, ja, ja. ja en eh, welke evenementen heb jij in gedachten nog? Ah, er komt een nieuw evenement op het Gassersplein. De kofferbakverkoop. Ja, dat wordt een, een soort rommelmarkt, maar dan vanaf de auto. Dus we, onze bedoeling is dat er 35 auto's... Op, op de markt komen? Ja, oh, hier spannend. op het Gassersplein op ja. de markt komen staan. 35 auto's ons doel. Dus uh, ja, heel erg mooi. Einde van het jaar kerstmarkt. Een hele grote willen we dat het echt knallend is. Maar samen met Winter Wonderland? Dat moeten we maar even bekijken of dat een mogelijkheid is. Dat kan je altijd vragen, natuurlijk. Ja, we zullen het <laughs> wel zien. Ja. ja, en dan komen, het is gewoon te veel om op te noemen. Heel veel mooie evenementen. Nou, vertel, uh, vertel. Kunstverstijn ja. komt natuurlijk ja. weer terug. Kindertalentenjacht. Leuk. En uh, dat is samenwerking met de Jaarmarkt dit jaar. Dus een uh, nieuwe samenwerking in, in die trend dan. Want daar werken we natuurlijk al mee samen. Uh, we zijn bezig met een kinderverstijn weer op het strand. Allemaal leuke kinderspelletjes in uh, samenwerking met de strandtent. En wat houdt dat precies in? is, is nog niet heel erg bekend. Dat, oh. dat is nog, staat nog echt in de kinderschoenen. Uh, twee jaar geleden hebben we het samenwerking met mango's gedaan. Ja. Uh, met springkussens, uh, allerlei leuke spelletjes. En uh, ja, het liefst dat we dat weer in uh, samenwerking met mango's willen doen. Nou, daar moet nog even over gesproken worden. Dat is allemaal een beetje nog uh, in ontwikkeling. Uh, ja, in ontwikkeling inderdaad. Ja. Dus, uh, en je zankfestijn? Gaat het ja, het Talent of the Voice. Toevallig heeft Richard uh, buiten de uh, in de uh, laatste voorronde gezeten. Met, uh, oh, als ju nee, als jurylid. Oh, oh, oh, oh. Wacht even, hij kan wel zingen, want hij staat bij ons op het koor, dus hij kan echt wel zingen. Ja, ja. nou meestal is hij de kerk uit voordat hij gezongen wordt. We <laughs> weten uit betrouwbare bron dat hij kan zingen. Okay. Okay. Hij kan heel okay. goed jureren nou, uh, ook, maar zingen ja, kan Dan uh, zullen we dat uh, tijdens de halve uh, finale zien als hij weer in de jury ja? zit. zit de jury? Ja, zit Ja, ja, ja okay. dus, leuk. We hebben met Richard echt een heel goed jurylid, hij heeft heel erg leuk beoordeeld en, uh, en uh, ja wat het leuke van deze talentenjacht was van af afgelopen vrijdag in XL was dat, uh, dat we ook een Belgisch kandidaat hadden okay. en, uh... Ik uh, kreeg kippenvel. Ja? Ja, dat heb ik niet ja. heel snel. Maar als ik het heb, dan heb ik het ook goed. En dan was ik ook als presentator best wel uh, stil. Oh, oké. Okay. Uh, dat is, is heel wat, ja. Klinkt ja. heel mooi. Ja. We gaan weer even terug naar Inspiratieradio. Ja, um, ja 2012. Het jaar van de Maya-astrologie. Ja? Onderweg hier naartoe is uh, Yvonne Lips. Zij weet eigenlijk alles van de Maya-astrologie. Zij is al een keer in ons programma geweest. En uh, met ja. het item Maya-astrologie. We hebben samen een boek geschreven. Oh, ja. Uh, over de Maya-astrologie in verhouding met de westerse astrologie. Daarop aanhakend de 22 grote arkanenkaarten van de tarot. Oh. En dan de Egyptische beelden. Het boek is nagenoeg af. We hadden al een uitgever, maar we hebben hem even in de wacht gezet. Dus kort binnenkort in dit theater, kan je eigenlijk wel zeggen. Mm -hmm. Onderweg is ook Peter van Kan. Dat is eigenlijk onze gast van vandaag. Ja. Uh, Peter heeft gebeld. Hij staat met pech uh, langs de weg. De ANWB heeft hem weggesleept. De auto gemaakt en hij is alsnog nu onderweg hier naartoe. Ja, super. He? En dat is echt heel super. Ja. En ja, ook hij zit eraan te komen. Mm -hmm. is um, heel spannend wordt het. Het wordt een hele mooie uitzending. Ja. Dus we gaan nu even naar een stukje muziek luisteren. Rob, wat hebben we in de aanbied? Ja, we gaan, uh, we gaan luisteren naar een uh, stukje muziek van uh, Dennis Koolen. Dat zal jullie niet zoveel zeggen, denk ik. Nou, Roy misschien wel. Roy weet natuurlijk ook veel, uh, veel van muziek af. Uh, Dennis Koolen is een jongen die komt uit, uh, komt uit Haarlem. En die heeft uh, diverse bandjes gehad. Uh, helaas hoor je de laatste tijd niet zoveel meer uh, van hem. Maar uh, dit nummertje, ja, dat is uh, een jaar of zes, zeven geleden en uh, klinkt uh, erg aardig. Luister maar. Well, I don't know what I've been told. You started off fighting the cold when we were young. We lived downtown in a little home Crooked as an old tombstone But it kept us warm and Nothing cute and enormous We lived our lives just one day at a time Scale. She wasn't paying her a, a warehouse. Luisteraars bij Inspiratie Radio. Ik ben nog vergeten te zeggen dat ik jullie allen een, een, een heel mooi 2012 wens. Uh, in veel licht en liefde en vooral gezondheid. Dat um, is heel erg mooi. Alsjeblieft. Inmiddels is ook aangeschoven als een uh, haas met gestrekte oren, want ze heeft echt alles in de steek moeten laten. Ja, echt heel leuk. Omdat Peter pech heeft met de auto. Is Yvonne Lips, Maya astrologisch, zoals we allemaal weten. En Mario zit natuurlijk hier. Ja, Herman, 2012, want we hebben het natuurlijk al nu over, 2012, want Yvonne is hier, dus dan denk ik... En het is ook 2012. 2012. Ja, ja, ja, ook dat ja, natuurlijk, ja, ja, dat wordt een heel spannend jaar, denk ik. En voor jou? Ik ga een heleboel dingen doen, als dat de vraag is. Ja, nou... Uh, ik ga onder andere met uh, Geert Kimpen en Yvonne Pannenbakker het land door, wat ik al doe eigenlijk, maar dat wordt gecontinueerd, dus dat wordt een uitgebreidere versie. En dat doen zij... Uh, lezingen, vrouwenpower, uh, Christine Pannenbakker en Geert Kimpen natuurlijk, de geheime Newton, uh, Rachel het geheim van de liefde en natuurlijk niet te vergeten de kabbalist. Okay. Uh, ik ga onder andere ook, dus is een heel ander straatje met Linde Wormhout, shaman, ga ik trommels bouwen. We gaan oh. shamanentrommels maken in een sessie van zes lessen bij de Roos in Amsterdam. Daarna gaan we trommelles geven. De meeste shamanen doen alleen maar het hartritme slaan. Mm -hmm. Maar er zijn vele ritmes die op een shamanen trommel geslagen kunnen worden. Yeah. En dan gaan we les in geven, dus dat zit er ook aan te komen. Is dat hier interessant voor de... Nee, in de Roos, in Amsterdam. Oh, oké, okay. sorry, had ik even niet uh, doen. Pansofia. Pansofia is een academie voor vrouwencultuur, voor de godinnencultuur, voor de voorchristelijke religie. Waar onder andere dokter uh, Anine van der Meer aan verbonden is en dokter Anders Karin. Ha-maker, uh, Venus is geen vamp. En het uh, Parijs van Venus. Uh, ja, het Parijs van Venus. Nee, Parijs van Isis. Sorry, oh, Parijs oké, van Isis. Ik weet het niet, hij weet het. Uh, Um, wij gaan een, een, een, een, een soort opleiding maken die tot ver in 2013 loopt. Dus ik ben tot 2013 sommige data al bezet. Oké, okay. um, niet op zondag hoop ik. Van, nee, niet op zondag. Waarin we dus de godinnencultuur gaan uitleggen, promoten en begeleiden. Oké, okay, helemaal leuk. En 2012 voor Yvonne? Nou, 2012 begint een beetje rustig bij mij ja. Want ik ben eigenlijk, deze winter heb ik mezelf voorgenomen Om uh, zelf een soort persoonlijke kwesten te doen uh, Naar wat er voor mij persoonlijk nog meer in het vat zit Dus dat, uh, ja, ik, ik ben heel nieuwsgierig wat het voor mij gaat brengen Ik ben eigenlijk een beetje aan het onderzoeken uh, Ja, wat meer mijn mogelijkheden zijn En uh, ja, ik doe het een beetje rustig aan ben een beetje persoonlijk uh, naar binnen aan te gaan eigenlijk maar wel iets met, toch met de najaars? Dat zal altijd mijn achtergrond blijven. Dat zal altijd op de achtergrond uh, meespelen. Mm -hmm. En straks hopelijk weer op de voorgrond. Maar op dit moment is dat even wat rustiger. Ja, dat heb je toch altijd heel mooi kunnen verwoorden. Want ik ben ooit eens bij jou geweest... En, uh dan hebben we toch een heel goed gesprek erover gehad over de Maya's en dat heeft mij best wel een open visie gegeven over wie of wat ik ben en het was wel heel grappig want je denkt altijd dat je weet wie je bent ja. maar sinds dat ik bij jou ben geweest snap ik nu ook waarom ik dat ben nou dit is natuurlijk absoluut het jaar van de Maya's 2012 en uh, daarvoor is 21-12-2012 natuurlijk een belangrijke tijdstip en een belangrijke datum uh, waarin mensen zeggen dat er heel veel uh, gaat gebeuren. Maar um, waar jij het over hebt is dat je de Maya's en uh, de Tzolkin ook voor andere zaken kan gebruiken. En dat is dus ook voor een stukje persoonlijke ontwikkeling en naar jezelf uh, te kijken. Dat daarvoor... Ja. Het Maya spreken over energieën mm -hmm. En elke dag heeft een energie En op die manier kan je ook naar de zaken kijken Maar als je kijkt per dag Voor de energie kan je ook over een langere periode kijken En op dit moment En dat is op 2012 Maar dat is eigenlijk al een hele tijd gaande Is er gewoon een hele belangrijke energie En dat is de energie van verandering Waarin ja mensen meer gaan onderzoeken wat ze kunnen, wat het betekent voor ze, maar ja dan gaan, we gaan gewoon naar een hele andere tijd toe. Zoals jij zelf nu ook eigenlijk zegt, dat je aan het begin van dit jaar staat ja. en zelf wil onderzoeken ja. en dan um maar ook met het Maya-verhaal uh, dat je dan achter dat je toch het in je achterhoofd houdt. Ja, ik ben astrologe, leide... dus ja, uh, ja uh, ook de, gewoon astrologie en de Maya-astrologie, ja, dat zit in mij verweven. Maar ik denk voor ook voor mensen die geen astroloog zijn of geen kennis hebben, die zullen merken dat dit een gewoon een bijzondere tijd is, dat een tijd is van verandering. Uh, we gaan meer naar liefde toe, naar eenheid toe. Dat is de bedoeling. Uh, en ik denk niet dat er op een 2012, 2012, wat uh, op die dag wat verandert. En zeker geen. Uh, uh horrorverhalen die je ook wel eens hoort maar um, de Maya's die hebben het nu over een window of time, en dat betekent dat het eigenlijk van 2008 tot 2013 in die periode kunnen de, kan er wel zeg maar, een omslag plaatsvinden wanneer, dat weet dus niemand ik weet ook niet of dat echt op een dag is, of dat dat gewoon uh, eigenlijk gewoon een langzame energie is die aan het veranderen is ja, ze zeggen dat rond die tijd gewoon drie dagen donker is, hè? Uh, ja, en dat zit dus in die window of time tussen 2008 en 2013. Dus we moeten allemaal in ieder geval rond die tijd de kaars ja. aan lichtje aan lichtje aan, ja. aan toch? Het ja. lichtje in ons liefde. hoofd moet aan. Ja. Ja. Ja. Ja. Inmiddels is ook in de studio geïnterreerd. Richard. Richard, welkom. Ja. <laughs> welkom, ja Richard. Heel erg sorry dat ik te laat was. Ik had toen jij belde echt overtuigd dat het vijf uur was. Ja. Niet dus. En ineens zei je dat het zes uur was. Ik schrok me het hoedje, is me volgens mij nog nooit gebeurd in nee. mijn leven. Nee, voor ik jou ben, zeker niet. Ik ben vandaag met een groep singles uh, wezen wandelen als gids oh, ja. door de duinen. Ah, kijk. Ja. En het ah, was dus heel echt Erg, het was erg gezellig. En misschien dat het daarmee te maken heeft. Maar uh, nou ja, in ieder geval, ik ben blij dat jullie toch hebben opgevangen. En dat het, uh, het klinkt heel erg gezellig. Ik heb het eerste gedeelte van de radio-uitzending gehoord. Mm -hmm. okay. Ik ben heel blij dat Rob vond dat ik goed kon zingen. Nee, hey, ik ook. En hey, dat hoor je dan, op, hè? is ja. dus hey, nou. je hebt ook meegekregen dat Peter, uh, de, onze gast eigenlijk vanavond, ja. van onderweg is en met pech gestaan heeft. Of staat eigenlijk ja. met, uh, met zijn auto. En ja. Alle zeilen worden bijgezet. Ik stel me dan voor, he, hij is dan invalide, hij zit dan in zo'n auto... en dan heeft hij pech, weet je. Hoe gaat hij is met 120 me van de linkerkant van de baan naar de rechterkant moeten gaan. Oh. En hij sprak tegen mij... Uh, ik had een schrik in mijn benen staan. En heel eerlijk gezegd wist ik... hij kon het niet zien, aan de telefoon niet, hoe ik moest reageren. Ja. Als iemand die invalide is tegen je zegt van... ik heb een schrik in mijn benen staan. Ja. Het is echt heel bijzonder, vond ik. Ja. ja. echt... Uh, ja. ja. Maar hij komt eraan, dus het wordt, het wordt vast weer spectaculair. Ja. Het is een beetje, een beetje... Richard, 2012, heb je nog een speciale wens? Uh, ja, voor, voor de wereld, of voor Inspiratieradio, of voor mezelf. Voor allemaal. Voor allemaal. Voor, voor, uh, voor allemaal. Uh, ik zou de mensen, en misschien moet ik het dan even beperken tot Nederland, uh, nog wat meer bewustzijn willen wensen. Dat... Uh, kijk, er, gebeuren, er komen heel veel dingen op ons af. Hè. Dat heeft uh, Yvonne natuurlijk ook uh, net gezegd met de Mike Lenner. En ik merk dat mensen daar nog redelijk stoïcijns bijna in gaan. Terwijl er dus heel veel dingen al gebeuren. Maar men schijnt nog niet de de link te kunnen maken met de ongelooflijke turbulentie waar we al in zitten. Je? Dus het is nog bijna, als we met mensen het bijna nog negeren zo, of, of zich een beetje afschermen. En ik denk, ja, hoe harder je afschermt, hoe harder de klap komt. En daarom zou ik willen dat mensen heel, ja, zich wat bewuster worden en al wat meegaan en wat flexibeler worden in die, in die, in die verandering zodat die klap straks niet zo hard aankomt bij ze. Dus jij bedoelt eigenlijk bewust zijn en dan bewust met een hoofdletter en aan elkaar geschreven, maar zijn ook met een hoofdletter. Bewust zijn. Ja, ja en, en, en proberen klaar te zijn voor de nieuwe tijd. Waar we het ook Zoals net ik over hadden. net al zei, hadden, ja. het lichtje moet in je hoofd aangaan. Precies, ja. Dankjewel. Rob, wat hebben we voor muziek? Nou, We gaan, we gaan eerst even luisteren, Dat okay. komt zo. je luistert naar het heerlijke nummer Everyday Will Be Like A Holiday, gezongen door Carole King. Nou, Herman wist het meteen, die hoorde het ook meteen. Vind ik wel leuk, eigenlijk. Ja, nou, dus veel mensen... Ja, het is de beste zangeres Ja, voor ja me, Ik de de weet dat jij dat ja, ja, ja. vindt. Misschien heb ik daarom dat nummer wel gekozen, hoor. Om even ja, mee te starten. Ja, ja. Uh, nou, veel mensen denken bij Carole King meteen aan het nummer You've Got A Friend. Jij waarschijnlijk ook. Ja, en uh, hoewel dit nummer wel door haar is uh, geschreven, was het uh, James Taylor, die in uh, 1971, Giteris, uh, ja, enorm hit mee scoorde. En wat heel leuk is om te weten, dat Dusty Springfield het nummer in 1971 ook heeft opgenomen. Maar op dat moment dus een breuk had met de, met de platenmaatschappij. En het nummer is pas in 1999 uitgekomen. Dus 28 jaar later, nadat het opgenomen is, wordt er even een remixje gemaakt. En dan wordt het opnieuw uitgebracht. Overigens geen grote hit geworden toen van haar. Um, Carol King heeft zelf diverse grote hits gescoord. Zoals uh, I Feel the Earth Move en uh, It's Too Late uh, van het bekende album Tapestry. Ja. ja, dat van weet de jij de ook. Ja, natuurlijk. Ja. En waar overigens ook uh, You've Got a Friend uh, op staat. Um, um, maar ook uh, You Make Me Feel Like a Natural Woman staat op ja, dit echt. album. En ja, een hele mooie uitvoering. En uh, deze laatste heeft ze overigens niet alleen geschreven, maar samen met haar uh, schrijfmaatje Gary Coffin. Dat moet jij ook wel weten, denk ik. Ze dus moet jij wat zeggen. Maar goed, um, zoals jullie inmiddels van mij gewend zijn, gaat het uh, vandaag uiteindelijk om totaal iemand anders. Oh, ik, ik ik ga er even een... Uh, Carol King. Een, uh, King. Een, uh, <laughs> we hebben begonnen met Carol King, ja. Maar we gaan, uh, we gaan het even hebben over William Bell. En ja, Dan zal er bij veel mensen een leuke woordspeling niet zo snel een belletje gaan rinkelen. Maar uh, deze man loopt al een uh, tijdje mee en hij heeft werkelijk uh, heerlijke muziek gemaakt. En uh, onder andere dus het nummer Everyday Will Be Like A Holiday, wat we nu nog... Uh, God, te horen. Jullie waarschijnlijk niet, maar ik hoor het wel door de koptelefoon en de luisteraar ook. En um, het nummer heeft hij uh, samengeschreven met uh, Booker T. Jones. Ook wel een hele bekende in uh, Muziekland natuurlijk. En uh, William Bell uh, wordt... Uh, uh, met William Bell, uh, uh, vooral bekend van de, van de debuutsingle uit 1968, You Don't Miss Your Water. Nou, dat zal jullie waarschijnlijk ook niet zoveel zeggen, maar ik zal hem ook niet draaien. Want is, uh, ik vind het niet zo'n lekker nummer om uh, in onze uitzending te draaien. Um, in 2012, wordt het, uh, of 2011 uh, overigens, sorry, uh, wordt het nummer Everyday uh, weer bekend omdat het wordt gebruikt in de film uh, Repo Man en um, een bekende film inmiddels met Jude Law en Forrester Whitaker um, nou zoals gezegd uh, loopt deze man dus al aardig wat uh, jaartjes mee en het heeft natuurlijk voor uh, heel veel uh, mooie muziek gezorgd en uh, het zijn vooral uh, rustige soul-nummers. en vaak gaat muziek over allerlei uh, liefdesperikelen maar uh, William Bell bewijst ook dat het anders kan, want uh, luister maar eens naar het, uh, ja, het super, uh, super vrolijke nummer, Happy Hey hoi lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Peter, kan. Peter van Kan, maar Peter is onderweg, hij heeft autopech en kan ieder moment binnenkomen. En tot zover zijn wij met het team van, ja, met het team van Inspiratie Radio. Um, Richard, wat zijn jouw plannen eigenlijk voor 2012? Ja, ik, uh, Herman, ik weet niet of je weet, maar ik heb een uh, daagse retraite gedaan, een uh, Vipassana-retraite, oftewel een mindfulness-retraite, meditatie, stilte. Uh, ik heb daarna met Oud en Nieuw ook nog een driedaagse ja, feest gehad met heel veel workshops en uh, ik heb heel veel workshops gedaan om dingen los te laten en nieuwe intenties te zetten. Dus ik heb er toevallig, dit jaar ben ik er heel bewust mee bezig geweest. Um, en als ik nou voor mezelf uh, kijk, dan merk ik dat ik... Uh, eigenlijk was het 2011, het jaar voor, van verbinding, voor mij. Ja. Want ik merkte dat ik, ik kwam er niet meer door bijvoorbeeld een, een, een, een, een vakantie naar Vietnam of wat dan ook. Dat, dat voldeed niet meer. Ik, het, het, weet je, het, het gaf geen voldoening. Dus ik ben toen open-up gaan doen. Ik heb een shamanistische mannenworkshop gedaan. Vier dagen met allemaal uh, rituelen. En, nou, en, en ik merk dat dat mij heel erg... Veel heeft gegeven. Dus persoonlijke uh, uh, groei eigenlijk? Meer persoonlijke groei in, en ja. vooral, vooral verbinding. Daar, mm -hmm. daar ging het vooral... Dichter bij jezelf, zoals Yvonne uh, ja, je net zei ja, ook. Ja, dichter toch? bij mezelf. Ja. Verbinding met mezelf, maar ook vooral verbinding met, uh, met andere mensen. En ik had zoiets van, ben ik er nou helemaal? Nee, ik, ik ga dat ook in 2012 uh, doorzetten. Dus ik, ik heb me nu alweer opgegeven voor die negendaagse... Uh, mindfulness uh, meditatie en ik heb hem ook weer opgegeven voor die, voor die driedaagse gewijde reis ik heb zoiets van wauw, dit is, dit is zo'n feest als je zo uh, kerst en oud en nieuw uh, mag, uh, mag, mag beleven maar dat is in stilte in bedoel... negen dagen is het volledig in stilte ja. dan spreek je dus helemaal niemand Nee. Je zegt niks, je, nee. doet, je, je hoort niks. Ja? Nee. Ook als je aan, aan het eten bent, je moet even het zout hebben, dan is het echt even zo aanstoten en uh, aanwijzen, want je mag dus niks uh, zeggen. Maar het grappige is, dat hele niet praten, dat is zo natuurlijk en zo makkelijk, dat dat dus helemaal geen issue is. Maar wat gebeurt er dan met jezelf als je dus... Want jij zegt, dan krijg ik helemaal dat ik tot mezelf kom en zo. Ja. Wat is dan het, het verschil? Doordat je praat, uh, geef je energie weg of zo? Um, nou, je zou kunnen zeggen bijna dat je een soort gelaagdheid hebt als mens. Ik, ik probeer nu ook een soort modelletje te, te toveren Keren, hoor. Maar, ja. um, en... Als je bijvoorbeeld, ik laat maar zeggen tv kijkt, ik geef een. Uh, ja, ja. Dan, dan ben je heel erg in je hoofd en dan weet je, dan, dan, dan ben je erg aan de buitenkant. Kijk, je doe je bijvoorbeeld de tv uit, dan heb je wat meer bewustwording. Hè, omdat dat dan stil is. Nou en zo is het met praten ook. Dus op het moment dat je praat. zit je nog heel erg in je hoofd. Dat dus je kunt toch praten. Vooral doe je het vanuit je hoofd. Omdat je erover na moet denken. Maar als je dan niet meer praat. Dan krijg je nog meer die stilte in je. En als je dan een half uurtje niet praat. Dan is dat nog niet zo heel erg uh, ingrijpend. Maar als je negen dagen niet praat. Ja. kijk, Dan zak je dus steeds verder weg die diepte in. En dan kom je als het ware steeds meer dichter bij die kern. Van wie je werkelijk bent. En al die schillen eromheen. Die vallen voor dat moment als het ware een beetje weg. Waardoor je dus heel erg contact krijgt met die ik. En het leuke is specifiek in deze. Dan nou gaat de, de telefoon Sorry, van denk, uh, Herman. Het is Peter. Ook Peter. Peter. Oh, Peter. Ja. Peter, we zitten midden in de uitzending maar ik, Hallo. Ik denk, ik denk ook. Ja, Mag, nee, ik denk ook je dat helpen, uh, dan als je... Als als even je... kijken of ik nog te luisteren. Herman gaat nu even de luidspreker. luidspreker, luidspreker maar hij is een heel ingewikkeld apparaat. Dus hij <laughs> hoop dat hij het goed Peter, komt. kun je mij horen? Ja, Oké, okay. ja. is het uh, te horen op? Ja, ja oké. Okay. Ja. Je bent nu live in de uitzending. Nou, gezellig. Hi Peter. Uh, dag luisteraars. <laughs> Hoe helemaal. <iemand>. Hoi. <laughs> ja, ik belde alleen om uh, de weg te vragen. Oké, okay, nou die gaan we je wijzen. Goed, de beschrijving laat mij in de steek. Ik ben uh, nu rondjes aan het uh, rijden op de rondorgen. Oh, ja. okay. oh wel, is dat Oké. Okay. straat. Oké, okay, oh. ik geef je even over aan Richard met de telefoon. Dan gaan wij even hoef niet met de de alle uitzenden. luisteraars hoeven dat uh, mee te krijgen. Nee. nee. Ja, het, is wel, het is wel jammer dat Richard nu wegloopt. Want ik had eigenlijk willen vragen. Want hij zegt wel stilte. Maar het is natuurlijk ook omdat je naar iemand moet luisteren. En ja, maar als je ik... aan moet. Ja, het klinkt een beetje raar. Maar als je moet luisteren, moet je ook nadenken. Of je wel wil luisteren. En wat voor antwoord je gaat geven, natuurlijk. Ik weet niet of je het boek Eten, Bidden, Beminnen kent. Dat is nee. een, uh, ook nee. uh, Eat, Pray, Love. Het is ook als film uitgebracht. Ja. Uh, dat is een geweldige film. Mm -hmm. Geweldig boek. Mm -hmm. Daarin uh, is op een gegeven moment een, een dame die hangt een bordje stilte om haar nek, ja. gewoon stilte en dan gaat ze gewoon een maand niet praten en dan krijg je dus de conversatie inderdaad via gebarentaal en, en de hoofdrolspeelster de, de ik persoon van de film, die gaat dat dan ook doen, en die houdt het nog geen twee uur vol, okay. want dan, uh, dus, het dus schijnt toch wel. Je moet wel een bepaalde intentie hebben om het te kunnen doen. Dat lijkt me ook heel moeilijk. Want ze... praten nou, ook heel. veel. volgens mij mezelf... heeft dat allemaal te maken met, als ik even mee mag, ja, maken. ik vond het ja. Gelukkig, ja. Uh, Met focus, uh, je focus leggen naar binnen in plaats van alles wat er buiten om je heen gebeurt. En, uh, en voor mij is dat ook met ceremonieën, is heeft alles te maken met uh, focus leggen dat het niet normaal is. Hè? Veel shamanen doen ook uh, bepaalde ceremonieën. En het is allemaal met eigenlijk je focus of je bewustzijn eigenlijk naar binnen richten. En ik denk daarom is ook het niet uh, praten. Ik weet er ook wel iets van, van het uh, uh, waar die negen dagen waar hij is geweest. Ik heb het niet zelf gedaan overigens, maar wel van veel mensen gehoord. Maar ik denk dat het gewoon heel erg uh, ja, dat het gaat op welk punt je richt. Punt je je op allemaal mensen buiten je en op alles wat je Afleid van jezelf eigenlijk? Of richt je je naar binnen en kijk je wat daar aan de hand is? Maar ik heb het zelf niet gedaan, dus ik denk ongetwijfeld dat Richard daar meer over kan vertellen. Ja, dat loopt nog steeds met de mijn telefoon, telefoon dus nog steeds aan het uitleggen, volgens mij. Ja, je kan je het overnemen? Ja. Ja. Dus ja Oké. Okay. Mijn dochter is ook in de studio en die zal me even vertellen. Bij krok, hoe, hoe hij kan rijden natuurlijk. Nou, bij, bij okay. gebouwde kroeg. Dus hij is steeds, ja, dicht, hij is kom dicht, kom steeds dichterbij. dichterbij. Maar ik ik zei net van als jij niet praat, is het natuurlijk ook omdat uh, het is ook dat je niet hoeft te luisteren. Ook, ja. Ja, en, en dat gevoel. Uh, want waar het uiteindelijk over gaat is dat je dus je gaat dansen met je eigen demonen zeg ik wel eens, want dat is eigenlijk de bedoeling en die demonen die worden pas gehoord op het moment dat je dus een veel fijnzinniger gehoor gaat ontwikkelen en dat ontwikkel je dus door ook niet te luisteren naar ja. anderen ja, denk... je, het, is, het is een heel delicaat een heel kwetsbaar stuk en op het moment dat je dus geen externe communicatie meer hebt, dan gaat dus de interne communicatie met jezelf vergroten ja, daar kan ik iets en, dan, en dan komen die dingen pas omhoog. En dan krijgen ze pas aandacht. En dan kunnen ze ook naar buiten toe en dan kunnen ze eigenlijk ook ja, geheeld worden. Dat klinkt. Maar ja, in feite kom je er dan los van. Maar waarom moet je dat elders doen en kan je dat niet gewoon thuis doen? Nou, het uh, leuke is, ik zat in een zen klooster En daar koken ze ten eerste super goed. Het is biologisch en het is ontzettend lekker. En ze verzorgen alles. Dus ze weten precies wat jij nodig hebt als jij aan het mediteren bent. Okay. Namelijk, je wil helemaal nergens mee, aan mee te maken hebben. Je wil nergens aan te denken. Dus het eten moet altijd wat op tijd zijn. Je, de, al het andere moet helemaal klaar zijn. Koffie, thee, alles moet, uh, moet geregeld zijn. En dat hebben ze dus heel goed door in zo'n zendklooster. doe je dat thuis en je moet bijvoorbeeld een boterhammetje pakken. Hop, dan schiet je weer in je hoofd. En dat hoeft dus daar niet. Je kan dus alles loslaten. Je hoeft dus alles helemaal nergens aan te denken. Alles wordt voor Maar mevreden. ook geen telefoon en social media nee, die je afleidt. Nee, je, je, je mag niet dat bellen. Weet ik, maar je mag ik bedoel niet dat... schrijven. Nee. Je mag niet lezen. Nee, ik... Je mag helemaal niks. In dat die lijkt, zin. Dat lijkt me eigenlijk heel saai. Maar thuis is ja, maar dat, dat dus bedoel ik heel dus moeilijk. Niet. Omdat dus... Ja, thuis is dat onmogelijk. Bijna onmogelijk om ja. dat voor elkaar te krijgen. Ja. Zo, zo overal denk ik voor mij, ik zou de ik ben bang dat ik dat niet zou kunnen maar, maar. Dus mag, ik, mag ik wat vragen ja. Richard, heb je dan niet de neiging om te gaan piekeren over dingen dat zou ik namelijk wel hebben denk ik hoor, als ik het zou horen ja um, nou, nou moet je bijna gaan definiëren wat piekeren is dan weet ik natuurlijk wel wat piekeren is maar um, wat is piekeren piekeren is in feite dat het zijn gedachten die opkomen omdat je bij gebrek aan afleiding yeah? tot zover ga je waarschijnlijk mee um, en dat zijn dan zaken waarbij die je moeilijk vindt waar je tegenaan loopt. Ja. Dat is een beetje piekeren. Ja. In feite, in diepere gronden gebeurt dat bij mij ook. Omdat de dingen waar ik dus tegenaan loop in mijn leven, die komen ook omhoog. Alleen het zijn geen dagelijkse dingen, piekerdingen. Maar dat zijn veel essentiële dingen. Ja. Dus ja, ik, eigenlijk ga ik ook een soort piekeren. Maar is het, is het dan zo dat het juist uh, doordat je op die manier leeft op dat moment, dat je dan makkelijker aan oplossingen komt voor ja. problemen en dergelijke? Ik, Moet ik dat zo, zo. Ik mag beweren, want ik, dit is de tweede keer dat ik het deed, ik mag beweren dat er in mijn leven oplossingen zijn gekomen die ik echt alleen maar kon krijgen door die negendaagse getreten. Ja. Die ik met, al had ik duizend coachgesprekken gehad, of al had ik 80 workshops gedaan, die had ik nooit voor elkaar kunnen krijgen. En dat kon alleen maar door die stilte. Is het eigenlijk een beetje negen dagen lang mediteren? Je het, ja, zo het is zien? negen dagen mediteren. Ja? Het is alleen maar mediteren. Ja, in ja. ja, slapen. En, maar zelfs eten is bijna nog mediteren. En je moet ook nog, ja, we zeggen corvée doen, daar hebben ze een heel mooi woord voor. <laughs> maar dat he, eigenlijk is het gewoon café. En dat moet je ook allemaal vanuit mediteren. Maar Dat is het mooie woord. Ja, uh, Yvonne, weet jij dat? Uh... Nee. Oh, okay. nou, ja, alsof dat erbij hoort, ja, weet je ja, wel. Ja, ja. Eigenlijk is het gewoon Corvée. Maar, uh, ja. maar wat ik jou hoor zeggen, ik heb ook een vriend die dit pas heeft gedaan. Maar mijn uh, stelling is altijd, ik ben de beste op mijn weg. En daarmee bedoel ik dat eigenlijk de antwoorden, de beste antwoorden in jezelf zijn te vinden. En je kan overal antwoorden vinden, maar dat zijn andermans antwoorden. Ja. En eigenlijk als je in jezelf gaat zoeken dan vind je de beste antwoorden. Nou ja, dat is ook het idee van het hele coaching natuurlijk, dat uh, als je een coach bent, dan help je andere mensen niet om iets te vertellen. Je, nee. je vertelt geen kennis, je vertelt geen waarheid. Je vraagt alleen maar ...dingen, je stelt dingen in, je spiegelt... ...daardoor wordt die kennis aangeboord... ...bij die mensen zelf. Ja. En dat is het hele eierreden van coaching. Ja. En dat is precies hetzelfde. Ja. Ja, en als iemand dingen aan je vraagt... ...gaat het wat sneller dan als je continu... Ja. ...in je eigen spiegel moet kijken. Ja. Maar dit gaat wel, heb ik begrepen... ...dieper als een coachinggesprek. Dit gaat vele, Absoluut vele, vele, vele, ja. vele malen dieper. Ja. Ja, en dat kan je bijna niet uitleggen. Nee. Maar ja, maar dat is... Ja proberen waard. Absoluut, ja. Een, een, een mooi moment om weer naar de muziek te gaan. Uh, het volgende nummer wat we gaan beluisteren is uh, van Adele en het is uh, Turning Tables. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond zouden we Peter van Kam te gast hebben, maar die is nog onderweg. Hij is er wel in de buurt, weten we nu. Uh, nou, dus de verdere introductie laat ik even voor wat het is. De tweede uur gaan we helemaal een Peter van Kam-uur maken. En het eerste uur is een gewoon een heel erg gezellig nieuwjaarsuitzending Inspiratieradio volgens mij. Want jij bent al eerder bij de, bij de nieuwjaarsuitzending geweest. Ja, klopt. En uh, het is dat weer. heb ik. Het... Ja, goed eigenlijk. Oh, er komt, uh, ja. komt Peter aan. Uh, dus wij gaan nu gewoon even nu de 10 minuten volmaken en dan gaan we Peter installeren. Uh, ik ja. wil even voor jullie kort uh, horen, of kort, maar uh, kijk even jou, Mario, aan. Wat is jouw intentie voor jouzelf voor 2012? Nou, eigenlijk, ik, ik had gezegd: van ik wens iedereen een gelukkig okay. nieuwjaar. En opgaan. dat de dromen maar uh, waren. Ja, dat iedereen de dromen waar kan maken van datgene wat hij wil. Maar voor jouzelf Ja, dat wil ik eigenlijk zelf ook. Oké, okay, uh, kun je daar uh, iets over zeggen, wat je dromen zijn? Want ik heb wel geleerd langzaam, maak, maak het ook nee, ik, helder. Nee, ik plan dus niet. En dat klinkt heel gek, want jij zegt ook van maak het helder. Maar het enige wat ik voor mezelf heb meegekregen, dat ik wil dat alles wat op mijn pad komt en wat ik leuk vind, dat ik dat ga doen ja en alle nou, dingen dat is prachtig, die ik niet meer leuk vind ga ik ik zou niet willen niet meer. dat, uh, dat me meerdere mensen dat deden toch ja en toch ook prachtig, de, me de, de mensen die uh, zeggen van nou ja dat mensen gek nou ja dat zal ik wel want dat ben ik ook wel <laughs> maar, ja. het is ook wel heel relatief hè ja weet maar wat, wat is gek, gek? Ja, ja, ja, wat is gek, is gek? Ik vind sommige mezelf... mensen die gek zijn die vind ik veel stuk prettiger dan ja, dan, uh, ja, ja prettig gestoord misschien ja, ja, ja soms is het gek leuk toch ja, ja. nou en ja ik heb wel bedacht dat ik gewoon mezelf ga blijven zijn oh Nou en niet meer uh, wat anderen willen. Okay. Dus is, uh, ja. Pas op. <laughs> nee, hoor. nee, ik blijf gewoon vrolijk, gezellig en leuk, zoals altijd. Ja, het doet me een beetje denken aan een, uh, iemand die ik ook ken. En die zegt: Ja, ik heb een oude. Uh, uh, uh, uh, laat maar zeggen. Uh, uh, noemen ze naam Marieke ja. en een nieuwe Marieke. Ja. En uh, wat ik nu wil is de oude Marieke loslaten, want dat is de aangepaste Marieke en de, de, de aardige Marieke. En, en die probeert iedereen te plezieren. En de nieuwe Marieke, dat is de Marieke die ik zelf ben. Ja. En dan kun je natuurlijk eeuwig over discussiëren: wat is dat dan jezelf zijn en zo. Maar voor mij is dat dan in feite de belemmerende overtuiging loslaten, zodat je gedrag werkelijk overeenkomt met je identiteit. En dat hoor ik jou ook eigenlijk een beetje zeggen. Ja, eigenlijk wel, maar daar ben ik natuurlijk al een tijdje mee bezig. Hè? Mm -hmm. Dat ik de dingen uh, doe die ik leuk vind en ook uh, de dingen loslaten die ik niet meer leuk vind. En ik zeg ook, laat het maar los, laat het maar komen, ja. laat het maar gewoon zo zijn zoals het is. En zeker in deze tijd is loslaten en, zo belangrijk. En, en eigenlijk is het zo ontzettend leuk. Ja. En omdat het, omdat het leuk is, heb je er plezier aan en dan nou, is het leven gewoon veel leuker. Ja, mooi. Nou, en voor het eerst hebben we ook een hond, uh, Mario, in de je, studio. Wordt ja. Ja. Heb je hem nog geïnterviewd? Oh, nou, hij zegt alleen maar woef, woef. <laughs> maar hij, hij, hij moest even mee, want hij was de hele middag alleen. Uh. Dat we ook vertreden hebben natuurlijk in, in, in, in de Agatha-kerk. <laughs> en dan was hij de hele middag alleen. Dat was een beetje zillig. Dus uh. nu, nu mocht hij wel even ja, ik mee. Ik moet wel zeggen dat ik het de liefste hond vind die ik ken. Ja, ah, dat is ja, wel het is dat je het Zo zetje. Zetje. Hij, hij is ook heel lief. Ja. Ja, ja. Hoe was het optreden in de Agatha-kerk? Super. Super. super ja? Koude rillingen. Iedereen was uh, uh, enthousiast en leuk. Ook de Ierse band die er was, die was ook heel enthousiast. En die bracht het ook allemaal heel leuk. En, nou, ik denk dat we weer... Uh, ja, veel mensen kippenvel helemaal bezorgd. Dat ja. ja, vind ik toch wel heel erg. En hebben jullie nog vergeleken met de andere koren? Nee, we gaan niet vergelijken. Nee. Iedereen heeft zijn eigen ding. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Ja. Maar ja, ik ken jullie wel, dat je volledig vanuit je krachten kan zingen. En dat, dat, zo klinkt het een beetje. Ja, nou, dat was het ook wel. En echt met ook gevoel, omdat dit uh, waren Ierse volksliederen en Ierse liederen, waar ook uh, ja, over de oorlog en zo. Dus daar uh, kan je erg uh, veel gevoel in leggen. Mm. En ik vind dat uh, ons koor dat uh, best heel goed kan. Hmm. En dat hebben we nu ook weer bewezen. En dat uh, heb, heb ik ook veel mensen die zeiden... Dat we hebben heel veel complimentjes gehad. En ja, dat is ook fijn om, uh, om te horen. Mooi. Ja, leuk. Ja, zeker leuk. Nou, inmiddels is Herman weer aangeschoven. Ja, we het is een Popperie van... Wat leuk dat allemaal zoveel mensen in de studio zijn. <laughs> Herman, jou ook nu mijn vraag aan jou. Wat is jouw intentie voor 2012? Um, mijn intentie? Uh, persoonlijk voor de wereld hoop ik dat de mensen in harmonie en vrede met elkaar kunnen omgaan en vooral respect. Uh -huh. Respect is uh, iets wat mij uh, uh -huh. hoog in het vadel heb staan. En maar voor jouzelf? Voor mijzelf hoop ik dat ik uh, de dingen kan blijven doen die ik mag doen. Uh -huh. Het zijn over het algemeen leuke dingen. Ik vind het cadeautjes. Ja, ja enig wat je allemaal doet. En uh, ja, dat uh, ja, wie weet kom ik de liefde van mijn leven wel tegen. Kan zomaar gebeuren. Ja. You never know. Je never know. Hey. Stel je open en doe het. En je gaat weer lekker met Geert op stap? Ik ga met Geert, Geert op stap. Kempen. Met uh, Christine Pannenbakker op stap, met Lenin Wormhout het een en ander doen. Ja. Uh, met eh uh, Pansovia Academie uh, ga ik iets doen. Dus ja, ja, ik heb uh, heel veel dingen. En A3 uitgeverijen, Vrouw en Passie. Het is uh, een tijdschrift uh, waar ik heb promoot. Daar komt uh, in februari weer een dag van aan. Hmm. En je gaat dus, uh, natuurlijk uh, verhuizen, want je gaat je huis verkopen. Mijn huis uh, is zo goed uh, wat mij betreft als verkocht. Ja. Alleen de goed. kopen nog eventjes. <laughs> Even bestellen. Even bestellen. Ja, leuk. En uh, ja, helemaal zin in. Grote veranderingen. Grote, grote, grote veranderingen, veranderingen ja. ja. Hé, hey, dankjewel. En Rob, uh, wat zijn jouw intenties voor de komende... Nee, ik, vond, ja. ik vond het wel uh, heel grappig wat, uh, wat Mario zei, want uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook uh, dit jaar begonnen ben om uh, ja, wat meer aan mezelf uh, te gaan werken en dan ja, in persoonlijke zin, maar ook uh, qua werk hè, qua mm -hmm. professie en uh, ik heb vorig jaar heb ik uh, heel veel vrijwilligers gedaan, vrijwilligerswerk gedaan, dat is natuurlijk hartstikke leuk maar ik heb gemerkt dat ik uh, ja, het ging mij zoveel tijd uh, kosten mm -hmm. dus ik heb een, uh, een paar dingen heb ik, uh, heb ik, uh, ja, heb ik af moeten zeggen voor dit jaar. Maar ik ben blij dat daar inspiratieradio niet bij wordt. <lacht> Vooralsnog niet. Maar de ik heb ik heb ja nou, ik heb ik moet je, ik moet je eerlijk zeggen. Uh, stond op mijn lijstje, omdat je, je gaat kijken, je gaat, uh, je gaat een lijstje maken ja, van, van wat, wat doe je allemaal, en wat vind je leuk, en wat vind je minder leuk, en dan ja, dan krijg je een, uh, een, een longlist, en op een gegeven moment wordt het een shortlist, en dan ga je dus echt daadwerkelijk uh, keuzes maken, en die, ik heb die keuzes gemaakt, en ook naar bepaalde klanten toe, ja, sommigen vinden dat niet, uh, niet zo leuk. Maar het leuke van Inspiratieradio Rob, is dat je je partner ook nog eens ziet. Nou, <laughs> precies. Anders mailen we wel. Precies, en, en, en ja. Ja, allebei Kant van de studio nu. Maar okay. de, de eerlijkheid, eerlijkheid gebied mij te zeggen dat uh, binnenkort zullen we elkaar weer wat minder zien, want uh, de administratie moet weer gedaan worden. Nou, dan gaat en zij ik weer, werk uh, overdag en Mario, die hebt zoiets, zoiets, zoiets van Sodermiet erop. Ik doe dat lekker rustig s'nachts, want dan heeft uh, ze dat gezeur van mij niet aan de kop natuurlijk. Dus, uh, Moeten wij nu ja of nee zeggen? <laughs> nee hoor, nee, dat hoeft helemaal niet. Nee. Nee, mooi Rob, dankjewel. En dan wil ik graag Peter van Kan uh, even naar de microfoon even naar uh, Peter. Uh, ja, moet zijn, even, dan moet ik even kijken of ik Eruit Nee, gewoon uh, die kan Gewoon op. trekken aan dat ding naar beneden op. toe. Rob, gewoon naar beneden trekken. Wa wacht even, hoor. we moeten even een beetje gaan verbouwen. Moment, nee, maar niet. Gaan de microfoon naar beneden? Zo, Peter, hoor je me? Uh, ja, ik hoor je ook. Nou, heel erg welkom, Peter. Ontzettend naar dat je dat je ja dat je pe auto pech hebt gehad, maar nou, ik ben ja. ontzettend blij dat je hier nu uh, bent. Hoe, uh, hoe, hoe, ja, hoe voel je zo na, na zo'n ongelooflijke rottige in het donker ja dat zo'n auto pech hebt enzovoort? Nou, ach. Weet je, je lichaam moet ergens zijn. Ja. Nou, dat is wel een hele mooie spirituele opmerking. De, de ene keer is dat in een prettige studio. En de andere keer in een koude auto. Maar nou ja. Ik uh, probeer het te nemen zoals het komt. Ja. En dat, uh, nou. En kun je er nou helemaal, kun je helemaal hier zijn? Of uh, ben je er nog wel een, beetje, een, een tijdje na? Uh... Nee, helemaal niet. Nee, ik zit uh, geboeid naar jullie... Uh, Gesprek te luisteren met een kopje thee. Dus nee, ik ben het alweer vergeten. Hey Peter, zou jij ook mee willen doen met deze vraag? Van wat zijn jouw persoonlijke intenties voor 2012? Uh, ja hoor. Uh, ik heb per 1 januari. Uh, een, uh, een beetje rustige periode ingebouwd, althans wat, uh, wat uh, activiteiten buiten de deur betreft. Ja, slecht begin natuurlijk met de interview in Zandvoort, maar... <laughs> maar misschien zegt het ook wat. Het <laughs> ja. was zo belangrijk. <laughs> um... Ik ben uh, druk geweest met het uh, Eigentijds uh, Magazine, Eigentijds uh, Winterfestival. En de uh, komende maanden heb ik een redelijk lege agenda en die ga ik gebruiken om uh, veel te schrijven. Heb je een kinderboek schrijven? Uh, ja, ik ben al in mijn hoofd in ieder geval een en heel eind met uh, deel 2 van uh, de avonturen van Caspar nee. En uh, daarnaast ben ik bezig met een boek over Jezus. Hé, hey, wat interessant. Is dat toch een kinderboek? Nee. Oké. Okay. Dus dat is voor een volwassenen. Ja. ja. En, en hoe, wat moet ik me voorstellen? Een boek over Jezus? Want ik, dat klinkt nogal. Uh... ambitieus. Ja. Ja, er zijn natuurlijk al. Uh, 19.284 boeken over Jezus uh, verschenen. Ja, het best verkochte boek ter wereld ook, hè? Ja. Uh, ja, op dat... heen, ja. <laughs> ja. Ja. Um, ja, hoe zeg ik dat even in, in een paar woorden? Uh, je hebt allerlei verschillende soorten verhalen over Jezus. Het traditionele verhaal. Het uh, gechannelde verhaal. Uh, mensen die zich incarnaties herinneren. Dat, van, uh, dat het allemaal zo en zo is gegaan. Je hebt uh, boeken van Rudolf Steiner. die uh, Geschouwde informatie. En je hebt spirituele interpretaties. En je hebt historisch onderzoek naar Jezus. Hey Peter, ja? ik zie dat de tijd uh, voorbij is, had ik niet opgemerkt. Uh, daarvoor mijn excuses. We gaan, uh, we gaan je lekker installeren. En dan uh, gaan we na de pauze helemaal uh, wordt het een heel Peter verkan uur. Is dat oké? Okay? Uh, ja, en dan maak ik wel even af uh, wat ik nu ja. net wilde zeggen. Ja, <laughs> oké, okay, nou we gaan lekker naar de muziek. Herman, wil jij de uh, volgende ja, muziek? Uh, het volgende nummer is van L. Stewart, het is Time in Passage. Just now and then My line gets cast into these time passages There's something back there that you left